De Franse regering spreekt van discriminatie en vindt dat alle ouders normaal behandeld moeten worden. De Franse Belangenvereniging van Homo-ouders heeft, heeft tegen het bureau een klacht ingediend bij justitie. Bij een hinderlaag in het noordwesten van Afghanistan zijn zeker dertig Afghaanse militairen gedood. Volgens de regering zitten de Taliban erachter. Het zou de eerste grote aanval zijn van de radicaal-islamitische organisatie sinds het einde van de Ramadan... Het geweld is nog niet opgeëist door de Taliban... maar de organisatie pleegt geregeld aanvallen in die regio in Afghanistan. Nabestaanden van drie omgekomen militairen krijgen smarte geld van Defensie. Minister Bijleveld heeft de families persoonlijk een verhoogde vergoeding aangeboden... en die gaan daarmee akkoord, zegt hun advocaat tegen het ANP. Een iedere standaardvergoeding van 20.000 euro werd door de drie families niet geaccepteerd...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 Naar ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. New York, New York. New York. Nee, dat is het uh, geweest. Hij is er weer op, weer en heren. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Hij hey, is er weer. Nou nou, nou, nou, nou, nou, Ja, ja. Wat een avontuur. Hé, hey, wat klinkt je stem ineens mooi. Is dat in New York gebeurd? Nou, wie? nee, dat is na New York gebeurd. Oh. Maar eigenlijk moet ik het heel anders doen. En even, uh, pas op, niet schrikken. Goede Goedemiddag. En heren, letten we even op bij hem. letten we even niet op. Ja, joh, de cursus moet je in praktijk brengen. Ja, ja, ja, ja en De luisteraars denken nu allemaal Hij is gek. Man, hij is gek geworden. Hij is helemaal idioot. Helemaal belachelijk. Nee. Maar voor, ik doe alles voor de luisteraar. En we hebben met de Sidekicks een, een cursus, een eerste deel van de cursus gehad. Over, over stemgebruik. Ja. En daar is dit een onderdeel van de oefening. Ja. En dat ja. moet je oefenen. Ja, dat moet je oefenen. Maar ze heeft er niet bij gezet dat het wel of niet in de uitzending moet. Nee, niet in de uitzending. Oh, oké. Okay. Doen we dat. Nee, want anders denken de mensen dat hun, ra hun radioverbinding niet helemaal top is. <lacht> dat, uh, dat is niet helemaal... Uh... Nee, nee, dan gaan we het uh. niet doen. Maar ik ben blij dat jullie dat consequent doen. Ik had ook al een geluidsopname van Dolly die... Ja. Uh, ja. En toen, uh, ja. Ik heb hem als alarm ingesteld. Ja. <laughs> Sorry, Dolly. Ik was een <laughs> Nou, de toon is weer gezet. Goedemiddag. Zomiddag. Goedemiddag. We zijn er weer. Oh, oh, Goed. Oh. Nou, hartstikke leuk. En uh, ja, uh, voor de... we zijn er weer. Gaan. Ja. Het is gewoon woensdag. De ene laatste, trouwens. Want volgende week is de laatste. En dan gaan we even met zomerreces, zoals het heet. Dus dan mag je weer even. Uh, thuis al die oefeningen doen, Ron, en dan als je okay. dan in het nieuwe seizoen half augustus terugkomt, nou, dan klink je toch oh, een maar... verschil. Dat wil je ja, niet weten. Dat wil je niet weten. Nee, wil je ook maar niet weten. Maar ik, ik, ik vind het wel leuk dat jullie dat doen. Want ik vind het geweldig, wat die mevrouw, die Esther Verhagen, dat vind ik natuurlijk een kanjer. Nou, ik heb daar uh, ook een paar keer aan het werk gezien met een koor en, en uh, bij een van mijn koren. En uh, dan krijgt ze het echt voor elkaar om zo'n koor binnen, binnen anderhalf uur gewoon beter te laten klinken, weet je wel. Het is echt een, een heel uh, heel O, verschil. Ja. Nu al. Nu al. Nu al. Ja. Geweldig. Deze dame. Goed. Uh, wat gaan we doen? Ja. Nou. We gaan gewoon weer uh, lekker op de oude tour. We hebben uh, artiesten in het licht. Vandaag weer een paar. Uh, we hebben natuurlijk uh, uh, de, de cultuur in de tweede uur. We gaan nog even contact zoeken met... Uh, tenminste als het allemaal lukt... Over de Kulinaar Zandvoort. Het ja. komend weekend. We en dat uh, gaan we ook proberen. En we hebben natuurlijk het regio-nieuws. Weerbericht. En weerbericht ook. Daar klopt niks van zeg. Pst, nou, dat, uh, wat, wat het weerbericht van gisteren betreft. Daar zitten ze er 200% naast. Nou, nou, nou. nou. nou jongen. Het zou warm. Ik klaar met de zwembandjes om. Ja. En je ja. ook aan. Ja. Ja. En uh, niks. Niks? Nee. Ja, niks. Nee, kan, dus, uh... Nou, kan ja. Nou ja. Nou, dat is niet de schuld van Beb, hè? want Bep heb ik het voorgelezen gisteren, maar het is niet haar schuld, hè? Nee, nee, nee. Nee, nee. nee dat we nou, niet we... nou allemaal Beb gaan uh, zoeën, van jij hebt gezegd dat, want ja. dat is niet zo natuurlijk, hè? Nee, nee. Nee. nee, maar dat weer plaza doen. <laughs> oh, oh, oh, oh, oh, de bedreiging, nee, nee, dat is niet waar. Gaan we gaan misschien, hebben we zonnige muziek? Uh, nou, nee, we beginnen niet oh. echt zonnig. Nee. Nee. Nou. nou, we beginnen wel leuk, maar niet echt zonnig. Aangepast aan de actuele weerssituatie. Zo is dat. Nee, we hebben heel, ik heb een heel, leuk een heel leuk stukje. Ik ben benieuwd. Uh, ja, want we gaan naar Artiest in het Licht. En de eerste artiest in het licht, dat is een hele beroemde gitarist. Een, uh, een trendsetter. Zelfs Mark Knopfler van uh, Duitsland was een fan van deze man. Oh. En uh, ja, dat kan je stellen. En hij, een, uh, hij heet Chad Atkins. Ja, Is dat en... familie van? Van wie? Uh, van het dieet? Nee, oh. dat hoop ik toch niet. <laughs> dat zijn gitaar zo beroerd was als een dieet. <laughs> dan weer. Artiest in het licht. Juist, Chad Atkins, ik zei het al. En het liedje heet Jam Man. ...muziekje mag ik stellen. Chad Atkins, uh, invloedrijk gitarist, uh, wordt hij ook wel geboord. Genoemd, hij heet oorspr oorspronkelijk Chester Burton Atkins en dat werd dus gewoon Chad. En hij is geboren in Luttrell, dat ligt in Tennessee, uh, op 20 juni 1924... En hij overleed in Nashville, Tennessee, op 30 juni 2001. En hij was een zeer invloedrijk gitarist en producent. Ik zei het al, zelfs mensen als Mark Knopfler en zo waren groot fan van deze meneer. Atkins produceerde platen voor onder andere Perry Perry Como, Elvis Presley, Eddie Arnold, Don Gibson, Jim Reeves, Jerry Reed, Skeeter Davis, Connie Smith en natuurlijk Waylon Jennings. En Atkins creëerde samen met uh, Owen Bradley de Nashville Sound. In de 1973 werd hij opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En in 1995 uh, in de Georgia Music Hall of Fame. En Postuum in 2009 ook nog in de Musicians Hall of Fame. Nou, dus een beroemde man en een invloedrijk gitarist... en een heel apart soundje. En het nummer dat heet Jam Man... En het was ook inderdaad een echte jam. Maar dan met hemzelf. Het, uh, ja, dat is leuk. Je neemt gewoon een basisakkoordje op. En dan ga je met een, uh, in de studio daar gewoon nog allerlei dingen overheen zetten. En dan wordt het uh, zoiets als dit. Nou, lekker gewoon. Chad Atkins dus. <tus> en wij gaan verder met de 3 in 1. Dat doen we ook nog. 3 in 1. En vandaag maar een beetje wat steviger. Is van YouTube. U ook? YouTube. Love won't stay. And twist of face On a bed of nails She makes me wait And I wait Without you Sommige mensen uh, ga je waarderen als ze uh, ja, wat langer bezig zijn. Het is wat ik uh, net als goede wijn. Ja, nee? ik vond ik, dat ik in het begin vond ik niks aan in YouTube maar nee, ik, dat, ik, nee, echt niet. Ik vond er niks aan. Maar ik ben het steeds meer toch gaan, gaan waarderen van langzamerhand, langzamerhand. Ja, dat heb je wel meer. Er dat zijn wel meer maar. dingen waar ik in het begin helemaal niks aan vond. Die ik nu wel, gewoon wel, wel leuk vind. Maar met bepaald eten ook zo. Oh, hé. Hey. Dingen, dingen die ik vroeger niet lustte, Die lust ik nu al. Heel gek. Maar goed, U2 dus. Een rockband uit Ierland met Bono. En die heet echt Paul David Houston. Euh, zang en gitaar. En dan hebben we The Edge. Dat is Dave Howell. Evans. Dave Howell Evans. Die speelt gitaar en piano. Bas en soms zingt hij ook. Dan hebben we Adam Clayton op bas. En soms gitaar en Larry Mullen Jr. op drums. Deze bezetting is van het begin af aan altijd ongewijzigd gebleven... wat uitzonderlijk is in de popmuziek. Uh, zelfs de entourage van de groep uh, van manager, geluidstechnicus... tot uh, roadie en art director is in de loop der jaren uh, hetzelfde gebleven. Nou, Het is natuurlijk een instituut geworden, deze band. Het is nog steeds een toonaangevende... Rockband, veel uh, geïmiteerd, weinig geëvenaard zal ik maar zeggen. En de band is uh, vooral ook politiek actief. Vooral voor de mensenrechten en uh, goede doelen. En onder andere, uh, met door onder andere benefietconcerten te geven. En op uh, Live Aid, dat plaatsvond op 13 juli 1985. Juist, alweer zo lang geleden. Uh, ik kan me nog herinneren Was de dag van gisteren. Uh, was de, de definitieve doorbraak van, uh, van deze band. Uh, oh, nou zie ik even dat er iets fout gaat met de klok. Ik had nog een plaat klaarstaan. Nou, dat doen we dan nou maar gewoon. Dan komt het nieuws maar ietsje later. Sorry dan. we zal nog heel even geduld moeten hebben. Artiest. Artiest. Ja, ik had nog een... Het uh... a... is Brian Wilson. in a... Een handsome drum de long, oh. To a handsome man in a taal. Very good, Upline class yeah. aristocracy. Back through the opera glass you see. The pit and the pendulum grow. The backdrop. Are you sleeping? Hung velvet overtaking me. Dim chandelier awakening me to a song. Music, all is lost for now to a muted trumpeter's swan. was een Brian Wilson en nou ja de naam kent u natuurlijk hij was ooit een bassist van de legendarische popgroep de Beach Boys natuurlijk en ook het brein achter deze band want hij schreef bijna alle liedjes althans tot het moment dat hij voorkomen doorgedraaid na het album Pet Sounds ja, euh, gewoon geen deel meer uitmaakte. En andere Beach Boys ineens. Euh, stiek liedjes begonnen te schrijven. omdat hij er gewoon niet meer. Euh ...toe in staat was. Dit nummer heette Surfs Up... ...en dat verwijst eigenlijk... ...een beetje van... Uh, ...nadat uh, dat die tijd van die surfliedjes van de Beach Boys... ...wel een klein beetje over waren. Het nummer komt oorspronkelijk natuurlijk... ...van het album Smile... ...dat uh, de opvolger moest worden van Pet Sounds... ...maar dat nooit uitkwam. Althans niet in die tijd, het is later... Uh, nog wel uh, weer uitgebreid en afgemaakt. En weet ik het allemaal niet. Maar uh, dit album waar dit vanaf komt heet ook Smile. Maar dan is het van Brian Wilson solo. Brian Wilson werd dus geboren in Hawthorne in Californië. En dat gebeurde op 20 juni 1942. Dus de man is 76 geworden vandaag. Bijna een tijdgenoot van Paul McCartney eigenlijk, want die scheelt me een paar dagen, twee dagen scheelt het. Uh, Amerikaanse muzikant, zinger, songwriter en uh, platenproducer, hij was een brein achter de Beach Boys. Nou, dat heb ik u allemaal al uh, verteld. En um, we gaan uh, maar eens eventjes uh, naar uh, het nieuws. Ja, want Ron zit vol ongeduld om zijn prachtige getrainde stemgeluid <lacht> aan u te laten horen. Let op, hè. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijssen. Ja, en dan hebben we vandaag het nieuws. Nee, nee, dat doe ik verkeerd natuurlijk. Hè. Ik had de verkeerde les erbij gepakt. Het nieuws. Actrice Hanna Verboom, plastic soep surfer Marijn Tinga... en YouTuber Wouter van der Vaart gaan komende zondag... het strand van Zandvoort zoveel mogelijk plastic vrijmaken. Ze noemen dit als ambassadeurs van de National Geographic Beach Cleanup-campagne.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 Om deze twee handelingen in de praktijk te brengen organiseert National Geographic dus op 24 juni de beach clean-up. Dan komend weekend op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 juni wordt op het gashuisplein in Zandvoort de tiende editie van Culinair Zandvoort gehouden. Met grote trots vanwege het behalen van een tiende editie zullen zich weer diverse lokale horecaondernemers zich presenteren tijdens het lekkerste en wellicht ook wel het gezelligste weekend van Zandvoort. Uh, daarop inhakend het Zandvoortse bier Scharhop is vernieuwd. Benny Keizer, die het speciaal bier vorig jaar introduceerde, heeft een nieuw brouwsel gemaakt voor 2018. Dat werd afgelopen zondag voor het eerst gepresenteerd tijdens het Midsomers speciaal bierfestival bij het Wapen van Zandvoort. Danny wil dit bier elk jaar vernieuwen. En bij hem thuis is het recept van deze scharrenhop 2.0 samengesteld. En daarna is het op grotere schaal gebrouwen bij Klein Duimpje in Hillegom. Was vorig jaar een peel eel gebrouwen bij het Uiltje in Haarlem. Nu is het een red eel geworden met een alcoholpercentage van 6%. En volgend jaar hoopt hij weer een andere smaak te brouwen. Vanaf woensdag is een nieuwe scharhop bij 10 Horecazaken in Zandvoort te koop op de fles. Het wapen van Zandvoort heeft als enige in Zandvoort het speciaal bier op de tap. En komend weekend is het Zandvoortse bier uiteraard verkrijgbaar tijdens culinaire Zandvoort op het Gasthuisplein. Dan het laatste bericht. Een vrouw is dinsdagavond laat in haar woning aan de Van de Moerkerkenstraat in haarlem Noord aangehouden voor bedreiging. Even voor 11 uur spoeden meerdere agenten zich uh, naar de hoek van de Nicolaas Schuchtelenlaan en de uh, Van Moerkerkenstraat. Ja. Terwijl agenten de flatwoning binnengingen, haalden andere schilden uit de auto en een deurram. Agenten gingen de trap op naar de woning. Een vrouw in de woning, eh, die in de woning aanwezig was, is door de agenten aangehouden in verband met de bedreiging. Het is niet bekend wat de aanleiding voor de bedreiging was en ze is naar het politiebureau meegenomen. Tot zover het nieuws. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen... maar ik lees het ook maar voor hem. De zon schijnt op deze woensdag volop. Maar waar, vanochtend... Waar? Waar? Ik zie niets. Maar vanochtend komen er eerst nog enkele... wolkenvelden voor. Het blijft droog en er waait een matige... tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar 22 tot 23 graden. Vanavond is het helder...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 Vanavond, of nee, aanvankelijk is het vrij koel cool, met 15 tot 16 graden op vrijdag. Maar daarna gaat de temperatuur langzaam omhoog. Na het weekend is het weer warm. Zomerweer met temperaturen van gemiddeld zo'n 24 graden. Meneer Jansen. Nou, ik, ik moet het allemaal nog zien. Ik doe een ik lekkere muts op. moet het allemaal nog zien. Ja. We zitten er voorlopig 6 graden naast. Want het is die, net 17 uh, graden. Die zwembroek kan voorlopig even in de kast. Ja. Maat wordt wel iets lichter. Ja, zo ja, naar buiten ja. kijk... Het wordt wel iets lichter. Maar jij bent ook het zonnetje in huis hier. Hè? Daar komt het van. Daar.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 But it's a sin Oh, it's a sin Tell yourself a lie But I never lost you I never lost you I never lost you You were never mind. you give me, all oh, that you give me, just because, because I needed you.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 Cause I never lost you I never lost you I never lost you Cause you were never mine never really lost you How could I lose you Cause you were never mine Yeah, wat, wat gevoelig weer om. Ik me dat je op vakantie geweest bent. Nee, je komt bent door, zo gevoelig vandaag. het komt door het weer. Ik word er een beetje melancholisch van. Het oh, dat is, is zo. Ja. Oh. He, ik had een bepaalde verwachting. Ja. Maar de, de, van dat van mooie valt weer tegen. En dat ja, uh, weer ja, was uh, nooit nee. van mij. Nee. Het mooie weer was niet van mij. Nee. Nou, da, da, dat is het eigenlijk. Uh, ja, ja, never Met... lost you, but you were never mine. Ik vind het eigenlijk een hele mooie zin. Ja, prachtig. Ongelooflijk. Poëtisch. Poëtisch. Jennifer, heet de mens Jennifer Magnus of zo? Ja. nooit van hoor. Nee, nee, nee, uh, maar deze 60-jarige dame uh, gaat toch al een tijdje mee en, oh. en heeft haar sporen toch uh, al in Amerika verdiend. Oh. Uh, met BB King gespeeld. Met okay. uh, nou, een heleboel verschillende artiesten. Ja, ja. En uh, ja, als je als een beetje op zoek uh, toch gaat, dan kom je toch wel mooie pareltjes tegen. En ik vond dit een mooi pareltje. Nou, blij toe. Ja, vandaar. En zo blij. Ja. Ik ben zo blij dat ik je blij gemaakt heb. Daar <laughs> ben ik echt blij om. Nou, dat, dat maakt mij ja. blij. Hippolytus Hoef! De Dijk! Ah. Weer wel te zwemmen, maar de zaal is niks gewend. En ze lullen door met regels, ze gaven van een pier. Ik al wou dat ik hier niet was, want het is zo vervelend hier. Nergens is de zaal zo stoer. Roos voor de muziek, voor de op een plank, om het al te doen, denk ik, maar het scheelt zich geen ziel. Ik wou dat ik hier niet was, want het is zo vervelend. Met het laatste bier, waarom ik dacht dat ik niet hier was? Laatst nog gezien. In Caprera. Ja, de ja, ja. Speelden ze dit toen ook? Nee, nee ze hebben het niet <lacht> nee. gespeeld. Maar eh, jammer hoor. Dit is wel te gek. Ja, leuk. <tossimus> dit is typisch. De, de, dat is zo mooi. Hè, als je dat kent, die zalen. De, ik ben daar zelf natuurlijk jarenlang door die kop van Noord-Holland. Ja. En het is echt het meest verschrikkelijke wat je, <lacht> wat je als artiest kunt meemaken. Een kermis in Noord-Holland. Dat is echt het vreselijkste wat er bestaat. Het is, nou ja, je komt dan in zo'n tent, weet je wel. Nou, ze beginnen s morgens vroeg al met zuipen. Dus dan kom je als bent s'avonds in zo'n tent en dan is het hele zootje al laveloos. Het interesseert ze geen reet wat je staat te doen. Echt helemaal niks. Het kan ze geen moer schelen. En dan, en ze spelen ook even dit. Stenveer kan kommers nog het podium ook met een dronken hassers. En ik kan me dat zo voorstellen van Huub van der Lubbe. Want de, die, dat, wat hij daar doet snap ik al niet. Ik snap <lacht> niet dat een band als de dijk daar gaat spelen. Dat is echt verschrikkelijk. Je staat echt tegen een muur aan te spelen. En, <tie> en het erge is dan nog, als je dan weggaat, weet je wel. Als je ja. dan klaar bent, dan heb je vier uur naar nou, de dijk dan niet, denk ik. Maar nou, zoals in ons geval, dat je dan vier uur hebt staan beulen om het zootje een beetje te vermaken. En je geen enkele reactie krijgt, want ze staan alleen maar te zuipen en, en, en naar, naar de wijven te kijken, naar de vrouwen te kijken, sorry, naar de vrouwen te kijken. En dan, kom je, na, dan kom je in de afloop van het podium, maar... uh, geweldige Ben, ja, geweldig Ben, jongen, jullie hebben mooi spul hoor, ja, yeah. jullie hebben mooi spul. No, gaat eruit, ja. Maar je kan er leuk over vertellen. En anders had, had de dijk natuurlijk nooit dit nummer kunnen schrijven, Nee. Als ze dit niet hebben gedaan. Maar dus... de sfeer van dit nummer is typisch zoals ja. het ook echt is. Dat kan vind ik het geweldige ervan. Het is, het, is, het is echt precies zoals het is. Gelukkig is het in Zandvoort anders. Wij hebben natuurlijk ook heel vaak in Zandvoort gespeeld. Zeker. Heel vaak. En hier is het dan totaal anders, weet je. Want hier wordt het echt altijd wel... De keren dat wij hier gespeeld hebben... werd het altijd toch wel feest op de een of andere manier. En, en, en leuk en gezellig. Dat ja, was een belevenis, en... Ruud. Laten we eerlijk zijn. En, en, en toen, was ik dan, toen had ik nog lang haar. Maar toen, we keken er echt naar uit. Ja, maar weet je, het is... Wat mensen niet vaak, vaak niet begrijpen, laten we niet te lang over doorgaan alsjeblieft. Maar wat de, wat de mensen uh, niet begrijpen, dat is dat de bal altijd. Kijk, die band, die schopt de bal de zaal in. Ja, He, Zo zeg ik het altijd. Of was dat die klap? Ja. <laughs> maar als die bal niet terugkomt. Ja, dat is waar. Dan dan sta je gewoon. Dan denk je ook bij ze op een gegeven moment na twee sets denk je van joh, wat doe ik hier eigenlijk? Maar dat heb jij niet hiermee gemaakt? In Zandvoort niet. Nee, nee de mooiste feesten die wij... Nou, de, bijna de mooiste feesten die wij ooit... Al die Al die jaren sinds de jaren zeventig gespeeld hebben... waren altijd in Zandvoort. Wat, hoe, hoe vaak heb je wel niet in Zandvoort gespeeld? In het of, festival, in Dat weet ik niet, de eerste keer was 77... en de laatste Ach. keer was 2016. Ja. Dus, uh, of nee, vorig jaar nog zelfs. Vorig jaar nog? Vorig jaar zijn we nog geweest. Ja, met, het, met, uh, met, met het bietelbeentje, zeg maar. Ach, natuurlijk. Ja. ja vorig jaar nog dus maar eh, al die jaren jongen dus. en, en waar het ook was we gasthuisplein was bij bij het wapen of ja. waar we ook voor gestaan hebben natuurlijk of bij Lauren Hardy of bij vier altijd was het gewoon altijd leuk ja zeker weten nou ik mis dat hè ik mis dat ik niet <laughs> Niet meer. Goed. Nee, ik ben, daar ben ik helemaal klaar mee met dat ja. soort dingen. Echt, het is, uh, het is geweest. Nee, andere de, dingen. Je nu. moet gewoon uh, afsluiten. Soms moet je zeggen: van nou, nu is het een keer mooi geweest. Ja, en door. En door. Dit zijn de Beach Boys. Maar een nieuwe release van dit nummer: samen met het London Philharmonic Orchestra. Of the Royal Film on the coast. Well East Coast girls are hit by ribs. Van de Beach Boys uit de 60's, maar opnieuw opgepoetst. En uh, begeleid nu door de Royal Philharmonic Orchestra. Die dat al met, zoals ik al heb verteld, al eerder met uh, artiesten heeft gedaan. Uh, onder andere Franklin, uh, Rita Franklin, Elvis Presley, Roy Orbison. En, nog meer, en dus ook de Beach Boys en nog meer. Zo verdient het orkest nog wat bij. Dat is wel even lekker natuurlijk. Ze maken ja, allemaal nieuwe albums. En ze zetten dan een orkestpartij achter de originele opname van. Uh, van de band zelf. De, de, dus de, de, de stukken worden niet opnieuw opgenomen. Ze nemen gewoon de oude opnames, poetsen dat een beetje op met de moderne techniek en uh, zetten, daar een op? zetten daar een orkestpartij achter. Ja, dat, dat, ze zijn ja. goed bezig daarmee. Echt waar. Heel goed. Um, we gaan naar het NOS-journaal ja. van... Uh, rennen. Nou, hij hoeft niet te rennen hoor. Nog ruim een minuut. Oh. Dus kan nog. En dat doen we onder begeleiding van Mark Knopfler. Met het thema van Go Home Tien thema uit Local Hero Tot zo